East <laughs> expelled Hey, whatever this was gone Last <laughs> left met Geraakt met het, geraak het punkvirus. Dat zijn natuurlijk in het begin helemaal niks. Dat waren allemaal vage geruchten of een van de movement en ontwikkelingen die je hoorde en zo. En, en ik hoorde echt van de meest rare mensen die, die, die vertelden mij dus dingen over punken zo die ze waarschijnlijk in de Muziek Express gelezen hadden en, en weet ik wat allemaal. En op een paar manier sprak mij dat aan. Weet je, er was een groep mensen die, die geen zin meer had om, om te laten, zich te laten voorschrijven wat ze moeten doen, hoe, het, hoe ze ze moeten kleden, hoe ze moeten werken en zo. Uh, mensen die, die hun, gewoon zichzelf wilden, wilden zijn. En dat vond ik op zich heel logisch. Dat, dat, dat mensen dat willen en ook doen. Maar toen begon er op te vallen: inderdaad, dat de maatschappij, de scholing, want ik zat toen op school, dat het erop gericht is om je te vormen. Weet je vorming heet dat gewoon. Ze stonden je klaar voor hoe ze dat willen. Ik bedoel, zoveel mensen moeten in de kantoorsector, zoveel mensen moeten in de verpleging. Hè? Je krijgt ook allerlei adviezen op school van hoe, welke kant je op moet. Nou en Ik had al heel vroeg iets van die adviezen: van nou, dat vind ik niks. Maar toen merkte ik in een keer dat het geen adviezen waren, maar dat je toch wel degelijk uh, gedwongen werd, eigenlijk, want stond er stonden repressies tegenover als je niet op hun adviezen inging en zo. Nou, die punctus, het, uh, had ook dat had ik door dat die mensen daar, daar heel fout gezegd scheid aan hadden aan uh, repressies in hele toestanden en zo. Nou, natuurlijk, ik vond het steeds interessanter worden en zo. En ontmoeten dus ook eigenlijk steeds meer wrijving op school. Uh, dat begon dan gewoon om een veiligheidsspelletje wat je op je jas zou zetten, weet je. En uh, nou dan ga je weer een stapje verder, weet je. Dan doe je een, een veiligheidsspelletje in je oor. Hè? En uh, op een gegeven moment knippen je haren, een soort raar en zo. Dat ging gewoon de schaar en het waren gewoon uh, pluizenbollen. Dat waren nog helemaal geen hanekam in die tijd, maar geval nou, het werd zo erg dat op een gegeven moment uh, moest ik uh, bij de directeur komen, toen was ik uh, al op het eerste jaar van een, een hogere technische school, maar op een gegeven moment moest ik bij de directeur komen en die zei van, uh, ja jongen, dat, dat gaat zo niet, je, moet, uh, je bent niet echt geïnteresseerd en Zo Ik zeg, ja, dat klopt ook, ik verlies steeds meer mijn interesse. En hij van ja, dan als het zo doorgaat, moet je mijn school af. Maar ik was van zo wel zo ver. Ik zei van nou, weet je wat, ik ga gewoon voor school af zo. En dan zei hij van ja, maar wat, wat ga je dan doen? Ik zei de directeur. Ik zeg van nou, ik ga een punkbandje oprichten, denk ik zo. Nou, ja, die laatde toen helemaal uit en dak. Dat het, ze, ze wisten van de wat het was, maar wat ze dan gehoord hadden, dat was ook allemaal niks. Nou, toen, uh, toen ben ik van gegaan en toen ben ik, dus begon ik gewoon uh, mensen te zoeken voor een punkband uh, op te richten. Er, er liepen toen al meerdere punkachtige uh, mensen rond en wij begonnen toen met een bandje, een vrij naamloze groep, wat eigenlijk gewoon... Uh, ja, dat was echt fantastisch gewoon, we hadden dus een gitarist die, die, die niemand kon spelen, maar die had op een gegeven moment een gitaar en die, die, die, die kon zo slecht spelen, op een gegeven moment zetten we hem in de hoek, zeiden we hier dan ga je in de hoek zitten, hadden we hem twee akkoorden geleerd en dan moest hij in de hoek gaan zitten oefenen, terwijl wij doorgingen met, met jammen, uh, om zijn dus akkoorden te oefenen. Nou, dat, dat, dat was zo'n puinhoop, dat was werkelijk ongelooflijk. Uh, daar is nooit wat uitgekomen. Op een gegeven moment in, uh, hoorde ik dat er in een dorpje ergens in de buurt ging een, een, een groep spelen, die heette de Spoilers. En die naam die vond ik te gek, de Spoilers. En uh, Dus ik naar het dorpje gefietst en uh, daar hing alleen maar posters van afgelast en zo volgende week. Dus ik kom de week daarna was ze weer afgelast en zo. Nou, gegeven moment, de vierde keer toen ik daar aan kwam was, uh, was, speelden ze daar inderdaad. Het was een heel klein hokje, allemaal vage lui, hippies. Dat bleek dus een oud uh, drugsdorp te zijn. Het grootste werkloosheidscijfer van de Oostelijke Mijnstreek, van heel Nederland, is dus eigenlijk. En het uh, waren echt allemaal frieks. Nou, maar die lagen, die lagen dus allemaal in het zaaltje, allemaal als gestoomd en dronken en zo. En er stonden dan drie jongens, drum, bas, gitaar, die stonden zich uit te sloven. En uh, ik vond het echt fantastisch, vond het te gek. En dat uh, publiek, nou ja, dat interesseerde het uh, niet echt. Dat interesseert ze nu allemaal nog steeds niet echt, maar zo is dat nu eenmaal. Maar ik vond het te gek. Maar ik zag dus dat die uh, zanger, gitarist, die had echt moeite. Als hij zong, dan kon hij niet gitaar spelen. En als hij gitaar speelde kon hij niet zingen. Dus na, na dat concert ging ik erin. Ik zeg van hebben uh, jullie geen zanger nodig? Want ik was dus net met mijn bandje gekapt van uh, als zanger. En toen van ja, laten we het wel proberen. Nou, dus toen werd ik zanger van de spoilers. Toen hebben we twee jaar lang hebben we. Limburg onveilig gemaakt met uh, als climax optreden in Paradiso natuurlijk op D-Day en, en wat andere plekken in Nijmegen en, en, en dat soort toestanden. Ja. Op een gegeven moment ging het zo goed dat we zelfs twee optredens op een dag hadden. Dus van het ene optreden naar en het andere moesten en zo allemaal. En uh, die andere punkers, waren speedfreaks, alcoholisten, speedfreaks. Zou ik dus helemaal niet zitten dat die luisteren of zo. En hun, hun deed het dus voorkomen alsof ze dat niet meer deden. Maar ze deden gewoon dus nog even tien minuten eerder voor het oefenen snuiven. Dus voor de week er was. Ze zaten dus wel al die tijd te de speed terwijl ze mij gewoon voor gek hielden. van dat ze dat niet meer deden. Nou, dus op een gegeven moment dat, dat moest dat gewoon misgaan. Maar goed, toen wij de dus veel optredens hadden, toen uh, die lachten, die oefenden niet meer. Toen kwam ik naar het dorpje toe. Uh, ik zat er keren zonder dat er die mensen aanwezig waren. Die lagen op een lauweren te rusten. En uh, op een gegeven moment kwam ik niet meer. na nou, maanden later uh, belden ze me eens op van of ik nog mee wou doen en zo. En ik, ik zei van ja, boah, nee, niet echt meer eigenlijk. Nou dat hield dus toen op, Intussen had ik ook een uh, versterker gekocht, een cassette-deck, een uh, en zo, en ik had een gitaartje voor 5 gold uh, gekocht, nooit betaald trouwens En toen begon ik al met uh, op het linkerkanaal radio, uh, klassieke muziek bijvoorbeeld uh, en dan op het rechterkanaal via microfoon ik mijn gitaar inpluggen en dan uh, gitaar meespelen en af en toe op die pauze knop drukken. Ik begon toen te experimenteren met het geluid gewoon meer. Dat was natuurlijk vrij punk gebaseerd nog steeds. En, en lekker kapot maken en, en, en fokken. Ik testte die tapes op mijn vrienden ook altijd. En sommige mensen vonden het heel aardig andere mensen vonden het natuurlijk absoluut niks. Maar dat is waarschijnlijk het begin geweest van mijn uh, studio-carrière, mijn mix-carrière enzo. Toen, we, op een moment, toen kwam New Wave op. Hadden we hebben een New Band op te richten. De New heette dat. Maar dat was ook tussen rock and roll nog en zo. En mensen die, die het speelden, dat waren echt gewoon rock, rock, rockmuziek mensen. En die, die hadden de grootste moeite om, om daar los van te komen. Om, om te gaan een beetje spacey sounds te maken of, zo. of, of minimal dingen. Daar werd ik op een gegeven moment uitgewerkt. Want, uh, dat was ook heel grappig. De, uh, de, er was een andere knakker die uh, alle, alle installatie was van hem. Eigenlijk, het was het merendeel. En die was op een gegeven moment verliefd op een meisje, zang een zangeresje. En uh, op een gegeven moment zei die knakker van Nou jongens, zei hij tegen die band van Ik zie het niet meer zitten, ik stap eruit. En zei die rest van die band van Hé, hey, dat kunnen we niet maken man. nee, Wat natuurlijk al die apparatuur was van hem en zo. Dat zou het einde van de band betekenen. En toen zei ze van ja, we weten waarom uh, je eruit wil en zo, weet je. Hun dag is gewoon dat hij gewoon te veel problemen met mij had. We wisten nog niet van het zangeresje. Dan moest ik er allemaal uit, want ik had natuurlijk geen apparatuur. En uh, nou, dat werd dus zo geregeld. Nou, binnen een week was het zangeresje erbij en zo. Nou, die laten nog een jaar doorgeoefend in de oefenruimte, toen ging je zomaar uit elkaar weer. Nou toen begon ik de freewheels en zo. Maar ik ben op het begin naar Amsterdam gegaan en uh, daar begon het pas echt allemaal. Roland Amsterdam. Laatste nummer. Toen ik Amsterdam kwam, toen uh, wou ik eigenlijk geen punk meer zijn. Ik had wel zoveel jaren meegemaakt en eigenlijk alle stadia's een beetje doorlopen wat je daarin kunt beleven. En ik had ook net de kleren aan, aan uh, lange, langere haren weer en uh, ik wou niet opvallen eigenlijk. En ik had zoiets van nou, ik ga eventueel als, als ik uh, niks goeds kan vinden hier, uh, ga ik naar de kunstacademie of zo. Een vrij vage gedachte hoor. En, nou, toen, uh, ik kwam toch meteen maar in de punkstream terecht, want die mensen die vingen mij gewoon zonder problemen op uh, in het woningen en toestanden. Nou, ik geloof dat ik binnen een week alweer een Hanekam had en uh, toen, toen... <laughs> nou, dan begon weer een hele punkperiode, weer, voor de zoveelste keer weer. en Dat was heel grappig, want ik een bepaalde manier soort uh, oude punk, het hoefde eigenlijk al niet meer en ik kon het wel allemaal. Maar daarom vond ik het best leuker nu, omdat het uh, zo losjes was geworden. Uh, toen gingen we gewoon voor de flauwekeur weer een band oprichten, dat uh, heette het dus. Nou, dat, dat ging eigenlijk zo. We, we, we jamden wel eens met wat mensen, want we hadden natuurlijk wel instrumenten in de tussentijd. En een kleine oefenruimte gebouwd bij mij in een kelder en zo. En toen, op een gegeven moment uh, iemand die bij mij in huis woonde, die, die zat op de kunstacademie en die, die hadden een feest. En dat feest had dus thema crisis. En daar wouden ze, die persoon die bij mij in huis vond, die dacht dat het misschien leuk was om een punkband uh, ook te laten spelen. Het crisisface, want ze hadden crisis uit de 20e jaar, 30e jaar, 40e jaar, 50e jaar, 60e. Maar punk had er niet meer aan gedacht. Terwijl het is gewoon een crisisverschijnsel. Haha, dat was ons binnenkomertje. Dus die vroeg mij of ik geen punk met was. Ik zeg ja, we kunnen wel even een maken enzo. en zo. Toen hebben we uh, een paar vrienden bij elkaar gehaald, dan hebben we dus Krons opgericht. Uh, nou, Krons is een uh, mengwoord van uh, stront, kont, uh, kots en uh, nog meer van dat soort overwerkende mededelingen. En toen gingen we op de Rietvel Academie zelf dus spelen op dat Crisisfeest. De uh, volgende was het gewoon een grote uh, flauwe koel. We daar, dus installatie, kwamen we daar aan met een installatie en zo. En uh, we waren al, al, al kritisch natuurlijk ten opzichte van een hele uh, kunstacademie gebeuren. En, en toen... Uh, ja, we werden gewoon afgeschept. Er was een groot podium met een grote installatie, maar dan mochten wij dus niet op of zo. En uh, we moesten dan maar bovenaan een trap gaan op, op, op, op, op op staan of zo. En, uh, dan moesten we onze eigen installatie opbouwen. Nou, we kregen absoluut geen medewerking. We hadden op een gegeven moment stroomaanvoer nodig. Uh, dat, dat, dat, dat kwam er niet. Op een gegeven gingen we dan maar rondlopen door die school. En kijken of we niks uit de muur konden rukken uh, voor de stroomdraden. Toen kwamen ze natuurlijk wel op ons af dat is de force van punk weet je, wil, als ze je niet helpen dan help je jezelf en dan komen ze je helpen en toen euh, nou, maakte we het wat toen ging een van de conciën, die kwam aan met een van de of zo, met z'n grote plug en zo toestanden nou ja, dat paste natuurlijk van geen meter en euh, toen, toen vond ik nog een, een, een andere plug ergens en ik dacht van nou ik ga dat even euh, Omzet. Dus ik pak mijn mes om die, die, die, die strijkijzerkabel door te snijden Maar die hadden een van de Hans Wors al ingeplugd in de tussentijd Dus ik stond daar even behoorlijk onder stroom meteen Maar ik, zei, ik had ook wel een hash cookie gehad van iemand uh, Ik was al gefokt door de hele toestand het opbouwen en de hele stress en zo Nou, toen stond ik even leuk onder stroom en niemand had het in de gaten Ik kwam er echt net van los En ik was meteen super super stond natuurlijk het, uh daar ging helemaal uit mijn dak gewoon. Toen, uh, nou, op een gegeven moment hadden we dan eindelijk onze installatie af en uh, dat feest was al een volle gang. En, uh, iedereen keek een beetje vies naar ons, kinders met de nek aan, uh, die punkers en zo. Terwijl voor ons was het gewoon uh, kunst. Het was gewoon een grap of zo. Hier, wij zijn gewoon mensen en, en uh, wij kwamen daar gewoon de punk laten zien. Uh, uh, nou, er speelden allerlei bands, groepen, toestanden, bijvoorbeeld speelde een groepje met uh, smokings en een contrabass en een, een piano geloof ik, dat was een crisis uit de 40e jaren of zo een van de salonorkest. En die hielden maar niet op natuurlijk. Die bleven maar spelen en uh, onze tijd was er lang, de tijd was er lang wel erbij moesten beginnen, maar die lang ging gewoon door. Dus op een gegeven moment starten ik maar een cassette, dat hadden we toen al erbij. Cassette met uh, uh, politie, uh, sirenes, uh, heipalen van de stopera, uh, de hele maken wat er toen bij hoorde. Dat starten we toen maar, toen uh, ontstond er wat commotie natuurlijk. Dan wouden ze ons weer het zwijgen opleggen, maar toen begonnen we gewoon te, te spelen. En nou ja, de hele meute die, die, die beneden stond te kijken naar dat groep, die draait zich zo om, kijkt boven die trap. We hadden een olievat aan de trapleuning gebonden, er stond iemand met enorme knotsen op de rammen. Uh, ja, lekker scheuren, weet je. We begonnen daar even meteen de best uit te hangen. Uh, toen bij, toen daar de nummer uh, beëindigd was, kwam er een van de, Hans Wolster staan. Die zei: Van uh, ja, jongens, uh, nog één nummer, weet je, en dan ophouden. Bedoel, we waren gevraagd om een kwartier te spelen, maar dat was dus, uh, bedoel, die nummers duurden ongeveer twee minuten. Dus het was al na, na, na, na zes, zeven minuten kwamen we zeggen dat we bijna moesten ophouden en wij van ja natuurlijk zo doorscheuren, door en uh, toen kwam, weer, kwam die knakker naar het nummer weer naar boven toe en die, die, die zegt van ophouden ik zeg van ouwe oh, die man kom op weet je ik denk dat hij speelt ah, begonnen weer. weer en zet die knakker zet mijn versterker uit zo dus ik zet mijn versterker weer aan hij zet mijn versterker weer uit ik zet mijn versterker weer aan en doe hem weg zo en hij wilde het weer proberen, dus kreeg je een beetje, ging ik ging tegen hem aanpogelen En dus kreeg je al een beetje uh, stoeipartijen boven om, om die versterker aan en uit te houden uh, Toen begon het publiek al onrustig te worden uh, Maar onderaan de trap stonden ook stappbunkers, dus die jou wel gewoon neergezet van uh, Jongens hou uh, <laughs> een boel een beetje in de gaten Dat was allemaal een kleine vechtpartij geweest Het dus was allemaal gein geworden, je was helemaal niet echt zo, dus, Maar uh, die sfeer was steeds heftiger en, en toen, uh, toen trokken ze de stroom uit, helemaal boven, dus onze main stroomtoevoer trokken ze uit en toen, toen hielden ze natuurlijk op, dacht men, want toen gingen we met z'n allen onder de drumcel staan en gingen we met z'n uh, vijven drummen en dat olifat natuurlijk, uh, dus bij gewoon doorrammen toen, toen begonnen de mensen echt te flippen, ze dachten dat we daar waren gekomen, de hele boel uh, <laughs> om rotzooi te schoppen terwijl we alleen maar demonstratie van crisis zouden uh, komen geven. Nou, toen we ja, het wat heftig probeerden ons, ons, ons uh, naar boven te, te bestormen. zijn we op die trap. Maar toen trapte ik het olifant uh, los en dan bonkte die trap af en zo. maar hey, dat toesende, dat uh, we <laughs> begonnen me met vuurwerk te gooien in het trapportaal. Gewoon echt lekker lekkere donderslagen waar allemaal scheidsrechters fluiten bij ons. We dan, want ze starten de muziek al wel op, van de volgende groep en zo weet ik wel allemaal Nou wij gewoon tering -hier doorheen maken. Maar op het begin uh, konden we niet meer vasthouden de aandacht, draaide iedereen zich weer weg en nou ja, toen hielden we maar op. En niemand keek ons verder meer aan en zijn we maar weer vertrokken. <laughs> van onze uh, persoon op de kunstacademie zelf achteraf was natuurlijk dat uh, men daar zei van zoiets nooit meer, dat kan niet, dat uh, mag nooit meer gebeuren maar meteen werd ook al bekend dat het volgende feest van de kunstacademie het gaat hier dus om de Academie even uh, in Paradiso zou plaatsvinden, dat was drie maanden later en de titel van dat feest was heftig alles moest heftig zijn wat daar gebeurde dus wij dachten nou fantastisch hè? dit kan niet dit mag nooit meer gebeuren dus dat gaan we nog eens doen en toen hebben we gewoon onze naam veranderd van uh, scrons in, in de hefties want het moest heftig zijn en wij waren, waren de, de hefties daar is ook uh, heel veel uit voortgekomen toen uit uh, die naam uit de hefties en zo uh, nou even dat feest in paradiso was ontzettend leuk uh, de, voor ons speelde ook weer iemand die had een bandrecorder en die, die, die was daar uh, het kwelen en het zingen met die bandrecorder en die hield maar niet op weer. En wij, we waren eigenlijk al vier, vijf uur later als dat gepland stond. Het was echt één puinzooi. Maar het was natuurlijk absoluut niet heftig wat daar gebeurde. <lacht> maar wij stonden echt te popelen om dus ook heftigheid te, te laten zien. We hadden veel geleerd van ons vorige optreden <lacht> van de crisisparty en uh, nou we stonden daar uh, backstage zo en die, die knakken gingen wel door maar op het begin kwamen we maar het podium op en stonden dus gewoon achter die knakken uh, zo die e ezelse oren te maken achter hem uh, rare bewegingen maken op een gegeven moment uh, zetten we aan de bandsnelheid van zijn bandrecorder te kloten. Uh, op een gegeven moment uh, begon onze drummer al te oefenen <laughs> zo, die vent die was steeds geflipter, ja die was steeds heftiger <laughs> en, uh, <laughs> toen uh, begon hij uh, uh, gewoon zijn bandrecorder uitgezet. Uh, toen, uh, toen liep toen, als hij, toen liep hij aan het flippen, liep hij naar de drums toe. Pakt hij die stokjes uh, af van die drummen en slaat hij keihard en kei hard op die drum zo, om zijn moeder daar in die ene klap te uiten. En dan wij allemaal lachen, pakken hem die drumstokjes af. Hebben we hem van de trap afgeduwd daar zo. Uh, Kijk, het klinkt allemaal heftig, maar in praktijk het valt het best mee, mensen. Maak je niet te dik. <laughs> maar het was gewoon zo leuk. Nou, de joke was dat ik dus geleerd had van dat ze mijn installatie uitzetten. Dus ik had nu een broodmes op mijn gitaar gebonden bovenaan, zoals een soort bajonet. Uh, iedereen als instructies voor om met zijn instrumenten te gaan slaan en zo. En, en uh, gewoon echt heftig te doen om, om gewoon niet de boel te laten stoppen. Nou, dus we beginnen te, te spelen. Maar er waren nog veel meer dingen aan de hand. Het was echt ongelooflijk. Dus uh, we hadden toen twee zangeressen. Een zanger, uh, gitaar, bas en drums. En we beginnen te spelen bij het eerste nummer. Het ging vrij goed, die zanger die, die, die brood en zo, maar die is op de helft is hij zijn tekst kwijt. Op het eind van het nummer gooit hij de microfoonstander, met microfoon het publiek in. En dan stonden een paar vrienden van hem die dat ding opvangen met een nijptang meteen de kabel doorknippen en die microfoon in zijn zak steken. En dan de uitgang begon het te lopen, want die hadden ook een bandje en die hadden nog geen microfoon. Maar dat wist ik dus niet dat is gewoon iemand uit onze band had, Daar. Ik zie dus ook meteen de, de PA man die zag dat ook, die, die waren meteen eruit uit. Die hadden die punk, dat punkie, uh, die punkie bij zijn kladden. <lacht> nou, ja, onze zanger die, die, sprong ook van het podium, die was toen ook weg. En <lacht> ai, wat nu weer. Nou ja, ik vond het echt fantastisch, gewoon. het kon gewoon allemaal niet beter, natuurlijk. Toen uh, kwam het op die twee zangerassjes neer. Die stonden maar te kwelen en te schreeuwen, maar die kwamen helemaal niet bovenuit. Gewoon. Toen ging ik naar hun microfoon om even te testen of uh, het wel aanstond. En, uh, dus ik schreef een. Nou ja, dat, dat werkte prima. Het was gewoon inderdaad het, het frequentiegebied waar we net zaten maar, dus gewoon met mijn, toen, ging maar door, toen ging ik ook zingen en gitaar spelen, maar ik heb dus ook het feit als ik gitaar speel kan ik niet zingen en als ik zing kan ik niet gitaar spelen. Maar ik vond echt alles prachtig gewoon. De bassist speelde heel andere nummers als wij dat speelden, de drummer die, die hoorde helemaal niks, dus die zat gewoon maar te rammelen en zo. Ja maar schreeuwen en uh, pijn zo schoppen gewoon, de gitaar nog harder zetten, alles gewoon uh, piep fluiten, zo. Heftig, heftig. I love you. Er was nog allerlei commotie in de zaal, zo, om persoonlijke eh, privé rein. Er was een, een ex van mij die eh, flipte helemaal de pan uit op wat wij te doen. Die kwam eh, naar voren, die begon mij uit te schelden en met zijn fuck-off-vinger naar mij te doen en zo. Er kwam de, van een andere meid aangerend, zo, die, die sloeg haar zo, op, op haar gezicht, die begon te, te vechten en zo. Ja, ah, jongen. Het hele publiek was achter de zaal en ging staan en zo en uh, Alleen die punkies voor en wat pogo en zo. Toen vonden we nog een cap. Dat was een van de performers geweest met een grote soepcap. Die, uh, daar hadden ze iets mee gedaan, die lag dan nog op het podium Dus op een gegeven moment schop ik die als een voetbal de zaal in zo. En dan begonnen die punks met die kip te voetballen En gooien hem we weer terug op het podium, wij daarmee voetballen Nou, dat ding was op een gegeven moment helemaal gebroken Alle botten waren erin gebroken in die kip Dus dat was een grote flubberige uh, uh, massa zo. Echt jongen, die gewoon heet het maar gooien Weet je proberen mensen in hun gezicht te raken daarmee, zo. Maar, nou, op een gegeven moment ging het dus zijn stroom uit natuurlijk en Wij weer drummen <laughs> toen de, de, de, ik weet niet wat er toen gebeurde, op het begin waren we dus wel van het podium af en zo Toen gingen we op het podium doorslaan en rammen en, en. Maar de grap is, er stond niemand hier ons tegen gewoon dat, dat, dat, uh, Mensen lieten ons gewoon gaan dat, uh, Daar heb ik ontzettend veel, veel van geleerd dus en, zo. en die, die hele heftige principe dat is daar, daar naar de hand ontwikkeld We hebben daaruit eigenlijk art, heftig ontwikkeld gewoon van we de hand is toen dat punt gewoon voorbij was weer toen, toen ging het meer op kunst uh, in de ruimte zin van het woord is dus gewoon met een beetje terug naar die andere ideeën die we allemaal hadden maar met de hefties aspecten in. van dat als wij kunst doen doen wij kunst en houdt niemand ons tegen en wij doen het hoe we dat willen en zo allemaal nou dat is echt uh, die invloeden die zitten daar, die zitten nu nog steeds erin, alhoewel we dus nu weer gewoon heel beschaafd zijn en respect hebben voor andere mensen situatie en uh, ook meedoen gewoon met wat er gaande is en zo. Dat is dus wel nu nu. Toen ik het wel uh, weer voldoende wat betreft uh, punk. En het is toen een paar jaar rustig geweest waarin ik me gewoon toelegde op, op het, het, het, het uh, inrichten van mijn nieuwe, nieuwe environment. Zeg maar. Dus als artbureau als die ideeën ontstonden toen. En toen uh, alle, alle rotzorg in schijnen probeerde alleen maar goede materialen op te houden. Van, van alle zooi die ik verzameld had door de jaren heen en zo uh, ik ging alles op een rijtje zetten, wat ik had, wat ik wou en zo. En dat, uh, toen ben ik ook begonnen te organiseren, dus um, dat bureau mee en, en, toen er, en, en mensen proberen erbij te betrekken. Dat heeft een paar jaar geduurd, waarin ik tussen niet uh, zo actief ben geweest, naar buiten toe met uh, optredens dan. En een gegeven moment waren er meerdere mensen die interesse hadden en uh, ontwikkelden zich een voorstelling. Uh, dat was toen uh, Konradstraat nog bestond. Hebben heb op een gegeven moment meegedaan aan een uh, festival. Een paar keer meegedaan, maar de, deze was uh, echt goed. Dat, uh, ik weet niet meer wat dat speelde toen. Volgens mij ook Test Department op dat festival en zo. En wij kregen toen een heel grote uh, lege ruimte. Het was vrij onduidelijk. We konden daar iets doen als oud bureau. De mensen die het organiseerden vonden het wel interessant onze ideeën over het inrichten van een ruimte, experimenteren met geluid en beeld. Dat wouden we toen al aan het doen. Want uh, door de jaren dat ik dus niet naar buiten trad, was ik wel met studiowerk bezig en zo. En ja, we hadden toen al een, een, een, een heel grote lege ruimte gekregen met een heleboel pilaren die daarin stonden en zo. En, hebben we hebben toen met uh, gewoon zwart landbouwplastic een, een labyrinthe ingebouwd. Een grote. Uh Gangenstelsel, waar in het midden een controlroom uh, overbleef, waar het publiek dus niet kon komen. En wij wel naar buiten konden kijken en hun ook wel naar binnen, maar daar konden dus verder niemand komen. En daar stonden uh, al onze apparatuur, van iedereen die meedeed, weet je, alle home studio's, apparatuur stond daar. Hadden we daar uh, verschillende ruimtes omheen. Dus als je binnenkwam, zag je eerst een uh, tableau vivant, zoals dat heet, een levensschilderij, wat dan uh, de gestorven society voorstelde, dus uh, was wel een stilstandbeeld, aangezien de performances dus niet opkwamen dagen. We hadden een ruwe zandvlakte gecreëerd met uh, puin, uh, industrieel puinafval, uh, rare verlichting. Het was echt zo'n beetje een, een, een landschap na een uh, kernramp, na atoomexplosie. Dat was toen nog vrij uh, in, dat denken En daar zouden we een paar mensen in zetten die uh, gewoon vrij naakt daarin zitten met wat lompen om zich heen bij een. Vuurtje, die dan uh, wordt kouwen op uh, verwarmingsbuizen ofzo zo. <lacht> nee maar de grap was die performers, dat, dat hebben we altijd moeilijk moeilijkheden mee gehad maar dus die, die kwamen toen wel om hun uh, consumptiebonnen op te halen maar die hebben we er nou niet meer gezien dus bleef het tableau vivant maar moor dood uh, dan kon je kiezen naar links of rechts de keuze waar ga ik heen? Uh, na deze de vernietiging ga ik naar links of ga ik naar rechts? Uh, naar rechts was een heel lange gang uh, Waar achterin een videobeam hing Van zeer slechte kwaliteit Waar dus alleen maar storingen op te zien was Maar binnen het DFM principe Het deformatorische principe Was dat prima Heel mooie kleuren Heel mooie effecten uh, En het was, was heel geheimzinnig Als je die gang doorging Het was echt uh, Dus die keuze naar, naar rechts Dan uh, had je nog een keuze Van ja, ga ik hier wel in zo wat zit er achter weet je en het mooiste was als je door die gang liep dan ging het plastic bolden op gewoon door de wind die uh, uh, liep dus als je, waar je liep werd de gang smaller en zo dat is een heel mooi effect als je naar links ging dan kwam je in iets wat ik noemde de mentone mentone dat was een soort gallery uh, van uh, kunst na de uh, atoomramp en dat waren eigenlijk alleen maar schilderijlijsten helemaal mooie bewerkte sierlijsten, van die goud gespoten, vieze dingen zo die gewoon op het zwarte plastic hingen zonder iets dus er hingen eigenlijk alleen maar een ontzettende rij uh, lege lijsten fantastisch mooie lijsten met zwart daarin en het zag echt uit als een soort gallery maar je, je zag dus eigenlijk niks en daarin stond ook een, een grote toren, een piramide van uh, tv's die ruw uh, in elkaar gestapeld waren en uh, die op ruis stonden allemaal en ook met geluid dus uh, verschillende tonen, van laag en hoog, zonder te ruisen, dus een ruisberg, zeg maar. Uh, daar stond ook één grote piramide, ingebouwd we daarin gebouwd, van uh, aluminium, uh, plastic uh, folie, dus. En daarin stond ook een zetterkolentje met een loop en wat tonen en zo toestanden. Het was een heel, heel speesde, weirde ruimte. Wat, uh, en er stonden ook twee luidsprekers, waar gewoon twee synthesizers op hingen, die dus al constant uh, in, in, in in een bepaalde stand stonden gewoon die af, af en toe veranderd werden, er was enorme geluidsdruk en uh, als je door die ruimte ging dan kwam je in een uh, in de eigenlijke ruimte die wij bestuurden vanuit uh, die controlroom, daar stonden uh, vier grote kleur-TV's en vier luidsprekers waarin dus uh, vier videosignalen werden aangeleverd en maar dat werd geschakeld, dus dat ronddraaide dus je had een constant als je naar één tv kijkt krijg je de hele tijd flits flits flits flits een andere film dus je kunt verschillende dingen doen je kunt of je ogen open en dicht doen in een bepaald ritme dan kun je één film zien of je gaat mee ronddraaien dan zie je één film of je gaat er tegen in draaien en knipperen met je ogen en dan zie je één film maar allerlei andere ritmes die je daarbij maakt krijg je dus heel rare effecten gewoon dat was echt uh, daarbij liep over dat qualifonische geluidssysteem het geluid draaide daar ook in rond, af en toe tegengesteld, af en toe mee met andere snelheden uh, het, het, het was echt een, een totaal experiment, van uh, audiovisueel experiment gewoon. waarin uh, sommige mensen echt uh, te gek uit het dak gingen sommige mensen gingen liggen, andere mensen gingen in meditatiehouding zitten andere mensen zonden daar wat te draaien, te knipperen, met hun handen voor hun ogen te zwaaien Maar experimenteerde ermee dat, dat vind ik wel een belangrijk aspect, omdat het is het, is het begin van die artificial reality. Uh, ehm, reality, sorry. Uh, het, het, het high world zonder drugs, zeg maar. Ook, en... ja dat, dat werkt wel, alleen inderdaad de massa, die, die, uh, die ging er natuurlijk niet op. Het dat, dat is echt altijd voorbehouden aan, aan kleine groepen, mensen die het ook echt willen onderzoeken, daar mee willen gaan en zo. Nou, dat was een, Mooi, mooi experiment, mooie installatie, vond ik. Uh, ondanks dat, dat we er heel weinig feedback op gehad hebben, uh, ik denk ik dat het een van onze beter was. Ondanks dat er ook een chaos was bij ons en zo, het was een heel mooi... Uh, het begin eigenlijk van ons ruimteschip, zoals we het noemen. Het ruimteschip is een controlroom, met uh, daaraan gekoppeld verschillende andere ruimtes die je uh, kunt besturen vanuit de controlroom. Dat hebben we na de hand ook nog eens in Paradiso gedaan, toen uh, de, de Post-Cornhout-festival was. Toen hadden we daar een, een oude stukwinkeltje de control room gemaakt. Het heeft bijna niemand ontdekt die daar was. Maar in de halen gingen we in onze installatie. En, uh, nou, iedereen denkt daar het anders over. Sommige mensen hebben absoluut niks gezien. Andere mensen hebben alleen maar DFM-logos gezien. Andere mensen hebben alleen maar Conradstraat videos gezien. Want wat we daar dus deden was gewoon constant video's van Conradsraad. Beelden van Conradsraad op dia's. Weet je, op video laten rouleren, uh, met... Allerlei teksten en allerlei andere beelden, inclusief dingen die we live opnamen op het feest, uh, bands die net speelden, mensen die nu bezig waren, hetzelfde geldt voor het geluid, dat koppelde we door van verschillende ruimtes live, dan wel uh, vertraagd of, of, of bewerkt en enzo, uh, dat ging ook ontzettend mooi, heel gedisciplineerd toen al, en uh, de grap was dat we ook niet echt aanwezig waren. Zo, weet je? Ik bedoel, af en toe ging het heel hard, dus dat we wel stoorden en environment van anderen. Maar af en toe waren we ook helemaal niet. We waren echt heel sublimair, dominant aanwezig. Dat is de kreet die toen ontstond. Wij konden een tijd later een SWM pakken, die zo op Dat was toen de ICATA International Conference on Alternative Technology Amsterdam, waar wij waren uitgenodigd om een vrolijke noot aan dit uh, serieuze congres te brengen. En aangezien wij ook met de technologie bezig zijn en kunst en allemaal, werden wij daarbij uitgenodigd. Dus uh, dit ICATA-gebeuren namen wij uh, heel serieus: de Alternative Use of Technology waar we dus ook mooi bezig zijn uh, het grappige is dat op dat moment niemand daar iets van begrepen heeft ja. dat is een heel paradies zo nou, niemand de enkeling tot op een bepaalde hoogte maar in heel paradies dus is ze allemaal computers zitten allemaal mensen met uh, informatie waar ze bezig met tijdschriften met uh, live connecties telefoon faxen uh, weet ik wat het allemaal was en zo waar workshops, hele toestanden, het was allemaal heel serieus, heel netjes zag het uit, mooi, was, was leuk, gezellig. Uh, wij uh, wisten niet zo goed in het begin waar wij terecht moesten, waar wij moesten gaan zitten, wat we moesten doen zo. we hadden wel ideeën, maar men vond dat toch te, ja, wij zouden dan weer tussen in de picture komen ofzo, weet je, we moesten niet te, te veel uh, over het podium marcheren daar, dus beginnen eh konden we toch enige op dat we de kelder in gingen en zo dat uh, vond ik wel grappig en nu heb je midden in een paar die zo ergens zitten, een luik als je het open doet dan kom je in de kelder en dat wordt normaal voor uh, stoelen in en uithalen, uithalen, alle spullen daarin zetten uh, gebruikt nou goed er hebben het luik open en ladder erin daaromheen hebben we allemaal tv's gezet dat zo, moest dan een videoput worden uh, op zich kan ik honderden monitors gebruiken en inzetten. Maar we kregen toen van Pia Paradise 12 monitors ter beschikking. Dat was echt fantastisch. De eerste keer dat we zoveel professionele uh, spullen ter beschikking kregen. Nou, plus al onze oude tv's die wij hebben omgebouwd tot monitors en zo. Uh, hadden we een hele ring van tv's om, om die om dat uh, gat heen staan met een ladder waar mensen in moesten uh, een mensen durfden gewoon al dat laddertje niet af dat was heel eng en zo raar en nou, dan door die tv's waar die beelden om heen flitsten ik bedoel, uh, mensen wisten echt niet wat ze zagen want je zag af en toe, zagen ze zichzelf live op die tv's dan weer uh, situaties van de dag van tevoren of een uur van tevoren uh, heel maffe uh, video art, computer art, uh, alles wat daar een beetje gebeurde hadden wij ook onze uh, toestanden van het uh, ging maar door en dan hadden we op 10 kanalen tegelijk we hadden speciaal daarvoor een schakelbox gebouwd waardoor we dus uh, gewoon 10 video en audiosignalen kunnen verdelen over die hele ruimtes over alle connecties waar we zitten. En dus gewoon met een op de knop allerlei verbindingen kunnen omleggen en zo. Dus zonder een grote videobeam die uh, veel in gebruik was. Als die niet in gebruik was, dan zaten wij daarop met DFM-televisie. En uh, Ja, wij noemden ons toen ook DFM televisie manifestatie meer daar. Uh, maar het was allemaal vrij onduidelijk. Mensen begrepen dat niet zo hoor. Goed. Uh, uit dat gat, tussen die tv's uit, daar kwam een enorme uh, kabelbundel omhoog zo. Die, die ging dan Paradiso en dat was dan uh, onze verbinding met de PA boven, met de disco-installatie in Paradiso, met de videobeam, uh, met nog wat andere toestanden met het computernetwerk en zo. Uh, daar aan die kabelboom hingen twee microfoons, twee gewone uh, microfoons met een versterker erachter die 50 keer het signaal versterkt. Um, dat zijn gewoon onze twee superoren. We konden gewoon uit elke uithoek horen wat gebeurde in dat uh, gebouw. En dat ze dat dus opnemen en weer, weer over die installatie afspelen, bewerken en zo. Daar hing al een camera aan. We hadden een camera die op een, een, een paal stond die we af en toe uit het gat staken omhoog. Dat moest eigenlijk een robot worden, een robotnek. Dat is altijd afstand bestuurd. Maar het <laughs> lukt als het is gewoon uh, op, een, op een paal. En, maar ja, goed, je komt naar beneden, trap trapje af, daar stonden een paar uh, robotachtige, een paar mutoids, van onze uh, camera Mutoid Yes Company uh, ter beschikking gesteld. Stond er stonden ook een monitors, en, het ging gewoon door, het was gewoon een en al beeld en geluid. Als dus je dan naar beneden kwam, dan was die robots wel vrij heftig wel. En dan dus stond je in een hele halletje en dan zag je die, die ruimte en dan zat zaten die kelder, een hele lange gang eigenlijk mee. Een blauwe verlichting, een hele laboratorium achter een sfeertje Het stond ook vol met monitors uh, Een heleboel uh, computers daar, overal allemaal beelden Er zaten allemaal mensen aan tafel Die waren bezig met uh, games spelen, met serieus computeren Met uh, communicatie, met het netwerk uh, Er was gewoon een heleboel action We hadden de audiovisuele afdeling De corner, dus de computerafdeling en een kantoor Waar we mensen inschreven in het aardbureau Daar hebben we daar uh, één iemand ingeschreven <laughs> kon je ook uitschrijven trouwens Dat heeft niemand gedaan. Nou en wij waren gewoon lekker bezig. Dat was onze unofficial reality. Dat was een heel typische sfeer, helemaal uh, los van hetgeen wat daar boven gebeurde, maar ook connected. Uh, dus je kon ook die informatie die boven gedaan werd, de lezingen die gegeven werden, de computerbel die daar rondgingen, kon je ons ook zien. Maar het was een heel andere sfeer, een andere environment. Je was er veel losser van. Het was meer een ja, volgens mij een soort informatieverwerkingsmachine, gewoon uh, direct uh, verwerken van informatie en nou, zoals wij daarmee werken als technici, dan lees je het niet, weet je. je, je bent er niet zo bij betrokken, je, je manipuleert met de informatie, zonder dat je er inhoudelijk bij betrokken bent. Nou, we hebben verschillende computerprogramma's die daarop zitten. De zogenaamde deformulator hebben we en zo. Dus er gaan een tekst in de computer en die komt dan gedeformeerd er weer uit. Dat is heel grappig. Er ontstaan nieuwe woorden, nieuwe zinsneden die we weer toevoegen aan onze eigen verhalen en zo. Um, ja, die geluiden, die toespraken, daar voelt u ook veel aan te bewerken, maar dat op zich vond ik vrij zinloos, alleen bepaalde keywords halen we daaruit gewoon, want dat is wel interessant, dat geeft de, de stand voor zaken van het moment weer, die sleutelwoorden. En de verpakking is niet zo interessant, dat is heel dus ja, bepaald door hoe de mens zelf is daar in mee en zo. Uh, ook dat werk draaide af en toe heel rustig, heel relaxed. Als we stil moesten zijn, dan zit alles op koptelefoons dus en zo. Uh, maar soms ook uh, hingen we echt uh, keihard af naar beneden, het dus echt mooie uh, en zo. Dat was voor ons een eigen spaceship dat dan echt, uh, gaat vliegen zo. Dan gaan we even, even door. Een keihard enorme uh, geluidstapijten. Vliegende geluidstapijten en op die monitors zie je allemaal beelden, uh, science fiction films, helemaal vertraagd, uh, overspringen, allerlei all all like video's, video oh, Het is gewoon zo'n heksenketel dat ik me echt te gek op voel. Alle, alle operators die daar aanwezig waren, die gaan daar te gek op. Wij zijn helemaal we weg Ieder ander die dan binnenkomt op zo'n moment, die stapt daar en die, die stopt, uh, iets van, wow, what is van, Wauw, wat is dit en zo. meeste mensen gingen er meteen weer weg. Het was echt een fantastische. Uh, Zien hoe mensen daarmee omgaan en zo. Zeer het, het interessante dingen uit de hand van de voor bepaalde dingen nog eens te zien. Dit is helemaal open. Maar inderdaad, we werken vrij los van het publiek, zeg maar. Uh, tegenwoordig zijn we ook vaker uh, bezig met uh, performances of theater, zoals je het noemen wilt, uh, waarin we de, ons dus wel op het publiek richten om dus echt vanaf een podium, zoals het heet, uh, te werken en, en, en echt duidelijk iets te laten zien aan het publiek. Uh, dat begon dan in de underground zo heette dat voor ons. Dat was uh, het Circuit de Theater. Een theaterfestival in Amsterdam voor alternatieve theaters. Die hadden ons eens of we niet zoiets konden doen. Wat we dus gedaan hebben, toen zijn we onder in uh, bunker van het uh, meterstation Meesterplein gegaan. Hebben daar een environment gebouwd. Waardoor de zeer beperkte financiële middelen niet zo grootschips uitpakten. Maar gelukkig wisten we door techniek... Uh, verlichting, geluid en, en dus de stijl van de performances. Uh, het wel behoorlijk op te pompen tot weer een, een zeer. Uh, je was in ieder geval niet meer onder de metrostation. Die was even heel ergens anders. Uh, mensen die dus naar buiten kwamen, waren ook waard, volledig gedesoriënteerd. Uh, en, en, ze dachten dat het maar een half uur duurde, terwijl ze wel een uur binnen geweest zijn. Ze kwamen ook aan de andere kant op het station weer eruit, uit dus waar ze naar binnen waren gegaan. Dus uh, ook links en rechts was omgedraaid en zo. Dat, uh, ze waren gewoon gedesoriënteerd. Wat ze daar gezien hebben, kan ik niet goed zeggen eigenlijk. Het, ik weet wel voor mij, met het opbouwen en het oefenen van wat we daar hebben neergezet, er waren vijf verschillende uh, personen of groepjes, performers die dus een eigen stage kregen, een eigen plek kregen en daar konden doen wat ze anyway kunnen. Dat is het beste als mensen gewoon doen wat ze, wat ze anyway doen en niks anders. En nou we hebben ze dus het als thema gegeven van proberen om elkaar in te tunen, een beetje aan te sluiten. Dat lukte niet echt, want de mensen waren heel individueel bezig, maar dus door middel van de techniek van onze qualifonische installatie, International Network Europe, Het is dus over dat uh, verbindende, dat gewoon door de technische installatie dat de boel verbonden werd. We hadden dus weer een controlroom in het midden. Dat is een heel belangrijk aspect bij ons. Gewoon, uh, normaal is bij elke theatervoorstelling, elke situatie zie je een, een, een, een controlroom, zullen we maar zeggen. Uh, waarin het geluid bediend wordt, het licht bediend wordt. Voor ons gaat het dus allemaal net iets, iets verder nog, omdat dat eigenlijk toch wel het, het hart is van de hele installatie dan. En, uh, nou die performance, dat, dat werd perfect opgevangen met licht hè? Bedoel, Het was een soort uh, parcours, door het donker En waar mensen moesten lopen En er waren een paar supporters bij die dat moesten begeleiden Maar het is ondoenlijk om een groep van 60 mensen in het donker en zo weet je In een vrij claustrophobische ruimte te begeleiden met één of twee mensen Dus heel makkelijk, uh, als ze binnenkwamen was er gewoon alleen maar licht hier aan Mensen gaan vanzelf naartoe waar het licht is en het geluid is, nou, een het moment gaat het licht daar uit en zo. Dan en wordt het even spannend van oh, wat gebeurt er. Dan gaan we op het podium met licht aan, begin de performance. Uh, dan dat om heel sterk met lichtwerken, dus een heel klein speelvlak was dat uh, Daar was een meisje, of uh, een oude vrouw, vrouw die in de rommel graait, er lag alleen maar een rotzooi. rotzooi, alle rotzooi die we toen we die bunker opruimde vonden, hebben we op dat podium gegooid en uh, dat was wel een oud vrouwtje die loopt daar met grote zakken zo, weet je, in die rommel te graven en zo en, uh, haalt daar van alles uit, stopt het in haar tas zo, begint vindt ze mummy tussen die rotsen, die haalt, haalt ze daar uit, die trekt ze omhoog en dan begint begin ze die af te wikkelen, die mummy. en daaruit komt een uh, space spaceman, weet je zo, uh, helemaal uh, zilver en zo met lampjes en zo. ja uh, is heel raar die, die spaceman die die die uh, vraagt dan wat aan haar, die pakt dan een uh, pakt een kaart weetje en die vraagt dan wat en die jij wijst die mummy dan of die spaceman dan de weg, weet je, op die kaart en die, die mummy die verdwijnt dan, die loopt dan heel langzaam weg naar een muur toe, is gewoon een poort, maar dat was dicht gemetseld. Er was een enorme grote lampen voor. Dus op het moment dat hij tussen die lampen staat en bij die muur komt, gaan die lampen heel zwaar aan en dan is het net of die, die, die verdwijnt door de muur heen, gewoon, weet je, mensen worden verblind op dat moment en. Uh, wat alles donker, zo. Die mummy, of die mummy zeg je de mummy, die spaceman die loopt dus gewoon door de muur heen. Nou ja, wat is de story, weet je. Ik bedoel, een mummy wil ontwikkelen, komt een spaceman uit die vraagt de weg met een kaart en die loopt door een muur en verdwijnt. Oké, okay, volgende performance. <laughs> dan gaat het licht weer ergens anders aan. Daar kwam dan een jongleur en die. Uh, omdat we geen vuur mochten gebruiken bijvoorbeeld in die bunker, omdat het stof is, uh, betonstof, het schijnt zeer brandbaar te zijn, explosief. zijn van. Dan hebben we hebben uh, op zijn sticks, op zijn fakkels hebben we uh, flitsbuizen gezet van, van, uh, van camera's, dus het was een soort stroboscoop effect, die jongeren waren te gek bezig gaan. Zo. Het was helemaal wired met kabels die we met stage tape over en enzo. En, uh, het was dus heel donker en hij begint dan met die daar, daar de dat de jongen Lea. Het was echt een fantastisch gezicht. Heel heftige, immaneachtige muziek, gewoon samples. En die lokt het publiek weg als een soort rattenvanger. Die, die, hij komt binnen, het publiek staat daar te kijken en hij verdwijnt wel naar de volgende ruimte. Het publiek komt achter hem aan omdat het donker is. Op een gegeven moment gaat alles weer uit, dan staan ze een plek verder. Dan, uh... Security gremelt de doorgangen weer af en zo, En dan die plek waar ze net stonden Daar gaat het licht van aan dan komt de volgende performance Er stonden heel grote plexiglazen buizen Met uh, kleine halogeenlampjes erin Die met elkaar in verbinding stonden die buizen En als je zo'n lichtstraal brak Dan krijg je een soundtrack dus op het moment dat het die performance begint Schakelen wij uh, twee bandrecorder samen Zes sporen noise En dat hoor je niet Behalve als je zo'n lichtstraal breekt Krijg je één kanaal wordt hoorbaar Heel in het begin, als het publiek binnenkwam, liepen zij door die bu buizen heen, weet je. Dus de eerste die tussen die buizen loopt, die doet een poep, hè? Toep. poep. Toen begint het geluid ook al zo. Maar omdat we niet weten hoe het werkt, en er komen er steeds meer, weet je. Op een gegeven moment wordt het gewoon een chaos. Hè? Dus uh, we hoopten dat ze dan ontdekten van dat het werkte. En een paar mensen ontdekten dat van, hé, hey, dat geluid ontstaat als we er doorheen lopen, door het bos hier. Maar ja, dus op de duur, als er te veel mensen waren, dan hield het gewoon op. We moment zijn ze uit die bak hè? en dan gaat het licht daar aan, dan pompen we met een rookmachine. Die bak was dus beneden vol met rook. Dus die zuilen die stonden een uit de bollen staak hier omhoog en er kwamen dan kwamen dat dansers die kropen uit een gat uit de grond in rubber kleding kleding gemaakt van autobanden gewoon echt fantastische kleding hoor en die kruipen daar tussenuit, het licht in die zuilen gaat aan even een gek space effect, gewoon echt een wolk, zeg maar met een, een bos van plexiglazen buizen nou die dansers die beginnen daar met een choreografie in, in uit te voeren en die weten hoe die buizen werken en die maken hun eigen soundtrack door uh, legstraal te breken zo. nou fantastisch gebeuren ja. Ik bedoel, uh, het op het begin moment het haalt het op het ligt gedaan in de volgende ruimte daar gaan ze heen uh, daar werden ze opgevangen door een, een heel oud vrouwtje die ook weer ergens van achteruit de hoek komt zo met een enorme bochel, weet je zo de hele sfeer van het geheel is een beetje van dat uh, ook na kernrampen ja, dat is allemaal vrij, vrij speelt nog wel mee, het wordt wel minder nu, maar dus na een kernramp in die bunker. Kijk, als, als mensen al 40, 50 jaar in die bunker leven, uh, wat is er dan over van de civilisatie, weet je. Ik bedoel, uh, je krijgt op een gegeven moment een vol van cannibalisme en zo. Boel mensen zullen sterven, weet je, die kunnen er niet tegen. Er blijft een, een crew over die zichzelf kan handhaven door zijn eigen uh, toestanden. Het wordt steeds leger in die bunker, zullen we maar zeggen. En, uh, in alle hoeken en gaten wonen allerlei rare figuren, weet je. En zo. Dat was een beetje het sfeertje eigenlijk. En, en die hebben hun eigen rituelen, er zijn nog apparaturen en, en er zijn nog dingen werkzaam natuurlijk eh, dan. Die ze dan gaan gebruiken op heel andere manieren als er waar het voor gedacht is ofzo. Dus het krijgt weer veel meer magische sfeer gewoon. Goed, het, die vrouw die komt op een gegeven moment aan, die, die zingt dan een soort aria. Een, een klassieke zang ze is heel lelijk. En ze schreeuwt ook heel lelijk. Maar af en toe zingt ze heel mooi, weet je, en zo. Maar dat schreeuwen ook ertussen. Het, het is echt, ze drukt gewoon pijn uit, weet je. En, en, en, uh, het, het, het, het nare van, de, van de, het leven daar zo. Dat, dat gaat, zij verdwijnt weer ergens anders zo. Dat, dan gaat het over in de volgende performance. Dat, van van een, een Romaanse krijger. Eigenlijk waren we veel te veel performances die uh, kleine ruimte al. In het begin was het zo groot dat we dachten: hoe krijgen we dit vol? Maar naar de hand was het dus veel te klein voor ons